de opening van deze derde september tenminste de alternatief van de 3 september uh, begonnen met een band uit Zwijndrecht uh, Lawrence heette band Josper van Dorp uh, was een paar weken terug uh, ergens uh, in een uitzending te horen. Ik heb het uh, met uh, de nodige interesse heb ik het, uh, zitten beluisteren. Het bestaat al een lange tijd. Uh, net zo lang als ik hier radio doe. Misschien wel. 25 jaar inmiddels alweer bij deze omroep. Uh, want uh, deze maand uh, zit ik inderdaad hier met mijn zilveren jubileum te vieren bij, uh, bij dit, uh, dit heugelijke lokale omroepje in Zandvoort. Maar goed. Uh, Lorenz was uh, daar uh, te horen. Tenminste uh, het materiaal en ook Jasper die daar deel uit van maakt.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 I realize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 Elk again On the old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 came before The ones who broke the chain of light, The ones who never asked for more Achter Jacob die Edward schuilt Jak Deen, want dat is zijn echte naam.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 Ik weet het al, sterrenweldering I know how it can be in this cold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 Gaan googelen, dan kom je er altijd wel uit. Uh, nog iets, uh, want uh, bij Walter zit ik dan altijd om uh, een uur of half twaalf uh, iets af te steken... van wat ik uh, dan ga draaien. Maar dat kwam net na het gesprek. Uh, toen zag ik ineens uh, van mijn vaste platenplugger, Johannes Staal. Hij is zelf ook muzikant, samen met uh, zijn meisje Olga. Uh, vormen ze uh, Trip to Dover. Uh, maar ze doen ook uh, iets voor de muzikant. Want ze brengen muziek onder de aandacht. En dat doen ze dus ook bij mij.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 Uh, maken ze wel. Het is iets van indie folk, dream folk zo moet je het uh, maar uh, noemen. Uh, het, het klinkt allemaal uh, met een bepaald sausje zeg, uh, gieten ze er dan overheen. Zo omschrijven de muzikanten hun eigen muziek en uh, dit uh, valt daaronder zegt men. Uh, Wolf en Moen, we hebben ze ooit uh, hier in uh, de studio uh, gehad. Uh, wat Dat gaat. is al wel een tijdje terug. Ik denk uh, wel een jaar geleden dat ze hier uh, bij ons in de, in de studio hebben gestaan met z'n tweeën.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 Ja, uh, met het refrein in mijn achterhoofd eigenlijk, ja. Ja, is het, is de, de, dus het, de, het is er wel een actueel nummer, begrijp ik, uit jouw uh, hele verhaal nu. Ja, ja, ja? zeker, ja. Uh, ja, ik, daarom... ja, ga doen. Ja sorry, ja, sorry, daarom wilde ik het niet laten wachten ook. Ik ja. heb uh, ik, ik het laten horen aan, uh, aan, aan Pieter Dans, waar ik veel mee werk. Ja. En uh, die zei, oké, okay, ik kan het ook niet laten wachten, je moet het gewoon nu uitbrengen. En dus toen dacht, hé, hey, shit, dan moet ik het ook echt wel gaan doen. Dus ja, dat vind ik... ja. Oh,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 Right is wrong, tell, tell me, me. How do you feel about it? How do you feel about it? What is there? What's going on? Who is right. right is wrong, tell me. How do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand. Behind the mask, behind on the, the screen, right. it's so, so, so crystallized, it's a brutal it. little scene. You never know if we are heading for the answer right. of the end. This way how of keeping up appearances is, is heaven. I don't understand what's going on. Oh, Who is right? What is wrong? Tell me how do you feel about it? How do you feel about it? I don't understand what's going on. Oh, Who is it? right? It? What is wrong. Tell me how do you feel about it? How do you feel about it? First paragraph. Introduction. the right to opinion concerning the topic actually when they reasons and someone that express and niet uit waard, Nee, ze komen uit de Zaanstreek. Daar komen ze vandaan. Want Chris West, uh, ik zat even een beetje te kijken waar hij ja, nou eigenlijk uh, huis houdt. Tenminste, uh, op een keurige manier. Want uh, waar hij uh, zijn domicielen heeft. En dat is in Asserdelf. Daar uh, woont hij. En uh, dan uh, neem ik aan dat de, de band daar ook niet gek ver vandaan zit. En bovendien, als je uh, als um, voormalige deelnemer aan de Rob daar wordt, dan moet je toch binnen een straal van geloof ik iets van 20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 Right you hey.